Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij of zij is in kritieke toestand overgebracht naar een militair ziekenhuis in Bagdad, meldt het ministerie van Defensie. De militair heeft een schotwond in de borst. De Koninklijke Maréchosee onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer maakte deel uit van de Nederlandse eenheid van 120 militairen die in het noorden van Irak het vliegveld van Erbil beveiligt. Rusland is bezig leraren te werven die in de bezette delen van Oekraïne willen werken. Moskou heeft aangekondigd dat de scholen na de zomer aan de Russische standaarden moeten voldoen. En daarvoor zijn zeker 2000 leerkrachten nodig. Die worden in heel Rusland geworven. Zeker 250 mensen hebben al getekend, blijkt uit een uitgelekte namenlijst. En volgens Russische onderwijsvakbonden is de belangstelling nog veel groter. Een vliegtuig van Wizz Air heeft in Eindhoven zijn start afgebroken na een botsing met een vogel. Het toestel moest een noodstop maken waardoor de remmen oververhit raakten. Daarna moest het vliegtuig worden weggesleept. De Airbus A320 van Wizz Air zou naar Budapest vliegen. Het vliegverkeer op Eindhoven raakte ontregeld. Een toestel van Transavia uit Valencia moest vlak voor de landing een doorstart maken en landde daarna in Rotterdam. De eerste dagen van de Ronde van Spanje hebben in Nederland ongeveer een miljoen bezoekers getrokken, heeft de organisatie berekend. Bij de ploegenpresentatie donderdag in Utrecht waren zo'n 12.500 mensen. De tijdrit trok vrijdag ruim een kwart miljoen bezoekers. De etappe van gisteren 375.000 en die van vandaag 350.000. Organisator La Vuelta Holanda noemt die aantallen boven verwachting. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land... waar lokale spatje regen uit kan vallen. Minima tussen 10 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het noorden en oosten. Er staat weinig wind en het wordt 23 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is een vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar... in beide richtingen bij Knopendrotte Polderplein... rond de 10 minuten vertraging nu. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM. Dat nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1504 hier op ZFM. Ja, we gaan eens beginnen met uh, vrij ritmische wereldmuziek. Netza. Het, dat is het enige wat ik ervan vanuit kan spreken. Um, want de artiestennaam, ja, dat lukt me niet. Uh, wil je het allemaal willen weten, dan kan dat via peacefulradio.info. Daar vind je de playlist en ook het, dit muzikale gedeelte van dit programma. Ehm... Um, Ode to the Sea, dat is een. Dan gaan we naar uh, Slowakije. Dat is van Oliver. Um, ook uh, zijn achternaam laat ik even voor wat het is. Want uh, dat uh, is niet aan mij besteed. Uh, maar hij is mailde mij, Oliver. En um, nou, dat was uh, hele beleving, een hele beleefde, aardige man. En um, stuurde zijn muziek op. En uh, Ode to the Sea, ik zeg het helemaal verkeerd. Ode to the Sea, is een. Um, een solo gitaar album. En later in andere shows komt een solo piano album. Ballerina komt uh, uh, van hem aan bod... Dan gaan we terug in de tijd met Gandalf en eens even kijken. En natuurlijk weer dat Easy Digit uh, jubileum albums, die dubbel albums. Allemaal de Sound of City en Soul. En ja, ook zelfs een beetje ethno en trend music komt er aan bod. Niet lang hoor, ik uh, denk dat ik er maar twee minuten van ga draaien. Want het is uh, toch wel hele stevige muziek. En dat geldt ook zelfs voor de subharde traditionele... Indische muziek. Dat is voor onze westerse oortjes vaak niet weggelegd. Goed, op de achtergrond hoor je Love is a Flow... van Birgitte Grimstad... van het label um, Phoenix Muziek uit Scandinavië. En dat, uh, ja, dat is hele vrije muziek. Een hele lange track ook. En daar gaan we aan het eind van het uur opnieuw naar luisteren. Peaceful Radio Show 1504 te vinden op piezelradio.info en nu op ZFM. Dat doe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 about you feeling, because I want to get close to you, you said the question, baby, is this the love that lasts forever, you know the way to treat me, Ik magical way about the things I hear you say Emotion, affection, sincerity To you may be easy, but never for me Now tell me about your feelings Because I wanna get close to, to you. you Question, baby Was this the love that has forever? You know the way to treat me Ik I want to get close to you. It's as simple as that.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 Je moet supaya pas op, palomita rido. Jura mos imantao, pero lluvia lisa supaya pasó.